And it's me, you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 Van Rompuy is sinds eind vorig jaar namens de Christen-Democraten premier van België. De Britse Catherine Ashton wordt EU-minister van Buitenlandse Zaken. Ashton is sinds 2008 eurocommissaris voor handel. Premier Balkenende is blij met de verkiezing van Van Rompuy. Hij is opgelucht dat ermee een eind is gekomen aan een periode van speculaties. De SP vindt dat premier Balkenende geen gezichtsverlies heeft geleden... nu hij geen president van de EU is geworden. De VVD maakt zich grote zorgen over de inzet van Balkenende voor Nederland...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 Het vaccin waarmee kleine kinderen en huisgenoten van baby's... vanaf volgende week worden ingeënt tegen de Mexicaanse griep... geeft maar weinig bijwerkingen. Blijkt na vaccinatie in Zweden. In zo'n 30 gevallen van de 2 miljoen... werden bijwerkingen gemeld bij kinderen jonger dan 9 jaar. Zoals irritatie op de injectieplek, misselijkheid, koorts of hoofdpijn. Het Joegoslavië-tribunaal heeft raden van Karacic een advocaat toegewezen. De Brit Richard Harvey. De raadsman heeft eerder mensen verdedigd... bij het Joegoslavië-tribunaal terechtstonden. Karadzic gaat niet akkoord met de toegewezen advocaat en overlegt volgende week met zijn staf over hoe het nu verder moet. De storing bij Vodafone is opgelost. Klanten van het telecombedrijf kunnen weer probleemloos bellen en sms'en. De netwerkstoring begon gistermiddag even na 1 uur. Volgens Vodafone waren er problemen bij een van de vier grote knooppunten van Vodafone. Het weer. Vannacht opklaringen droog, morgen eerst zonnig, later op de dag vooral in het Westenbui bij een graad of 16. Dit was het... And that's all Op 106.9. Zie FM. To hold down Never again It's a man without a woman Cross my heart A woman without a man Like water and a flame. water and a flame. het Water een ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. the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 In het donker zien zie je niet. Als je zwijgt, dan hoor ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet.